Het aantal wanbetalers is met 5% toegenomen. Aan het begin van deze maand werd bij 314.000 mensen de premie ingehouden op het loon of de uitkering, omdat ze een betalingsachterstand van meer dan een half jaar hadden. Minister Schippers van Volksgezondheid wil dat zorgverzekeraars zich meer gaan inspannen om te voorkomen dat het zover komt. Klokkenluider Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in Ecuador. De Ecuadoriaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft dat getwitterd.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 België heeft de World Hockey League gewonnen. De Belgen versloegen in de finale in Rotterdam wereldkampioen Australië op shootouts nadat het na de reguliere speeltijd 2-2 stond. De Belgische mannen wonnen de shootouts met 7-6. Zowel België als Australië hebben zich met de finale plaats gekwalificeerd voor het WK-hockey volgend jaar in Den Haag. Nederland eindigde in de World League hockey als derde. Johnny Hogerland is in Kerkrade Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. De 30-jarige renner van Vakant Soleil ging naar ruim 228 kilometer koers alleen over de finish. Met zijn zegen sluit Hogerland een zwarte periode af. In februari werd de Zeeuw tijdens een training in Spanje geschept door een auto. Hij belandde met vijf gebroken ribben en een gekneusde lever in het ziekenhuis. Eind april maakte Hogerland in de ronde van de Romandië zijn rentree in het wielerpeloton.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 Thank you.